4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen uit Egypte. Toei gaat 1600 mensen repatriëren. Toei voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. Nog niet alle mensen zijn bereikt in Egypte, zegt Toei. Nee, nog lang niet allemaal. U kunt zich voorstellen dat uh, wij ons nu concentreren op die mensen die we als eerste willen terugbrengen. Dus uh, per accommodatie, per hotel. Uh, worden de mensen geïnformeerd wanneer ze uh, terug naar Nederland gaan. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken als ze nu of uh, vandaag nog even niks horen. Dan gaan we ervan uit dat we ze morgen uh, contacten... om ze te vertellen met welke vlucht ze terug naar Nederland gaan. Toeroperator OAT gaat zijn 170 klanten terughalen. Via de drie organisaties zijn nu zo'n 3000 Nederlanders in Egypte op vakantie. Ze zitten, ze zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sheikh. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag... alle reizen naar Egypte afgeraden. Nederlanders die nu in Egypte zijn... moeten overwegen om het land te verlaten, zegt het ministerie. Op het vliegveld van Cairo zit Etienne Schuit... al sinds gisteren te wachten op zijn vlucht. De vlucht naar bijvoorbeeld Amsterdam, dat was een van de eerste vluchten... die hier weg zou gaan, die is vrijgegeven. En ik zit nu achter de check-in balie. En ik kan het vliegveld zien en de vliegtuigen zien... En Die staan er eigenlijk al vanaf vanochtend. 10 uur staan ze klaar, maar er gebeurt vrij weinig. Ook vandaag demonstreren weer tienduizenden mensen in de hoofdstad van Egypte. Over het Tahrirplein in de binnenstad van Cairo vlogen Egyptische straaljagers en helikopters laag over de demonstranten. Legertrucks rijden het centrum in. Toegangswegen naar het plein zijn door het leger geblokkeerd. Oppositiebewegingen als de fundamentalistische moslimbroederschap in Egypte hebben politicus El-Baradei naar voren geschoven om te onderhandelen met het huidige regime. De verbannen El-Baradei arriveerde afgelopen week vanuit zijn woonplaats Wenen om in Cairo de protestacties te leiden. Bij het Vredespaleis in Den Haag hebben zich zo'n 200 mensen verzameld... om te demonstreren tegen het regime in Egypte. Er worden leuzen gescandeerd en betogers dragen vlaggen en spandoeken. De sfeer is verder rustig. Eerder vandaag stond een demonstratie bij de Egyptische ambassade gepland... maar deelnemers aan die betoging zijn ook naar het Vredespaleis getrokken. In Tunesië is de verbandenleider leider Ganouchi van de islamitische oppositiebeweging NADA na twintig jaar teruggekeerd vanuit Londen. Ganushi, geen familie van de omstreden premier Ganushi, werd op het vliegveld opgewacht door honderden aanhangers. Hij benadrukte dat hij geen kandidaat is om de gevluchte president Ben Ali op te volgen. Ook wil hij niet meedoen aan de volgende verkiezingen. De islamitische partij en NADA wordt gezien als gematigd en democratisch. In Tunesië zijn geen grootschalige protestacties meer. Dan nog een voetbalbericht. In de Eredivisie heeft Ado Den Haag gewonnen van Excelsior. In Rotterdam werd het 5-1. Excelsior speelde lange tijd met tien man. Halverwege de eerste helft kreeg Bovenberg een rode kaart in voetbal zometeen in langste lijn. Dan nog het weer vanavond en vannacht ligt de vorst op veel plaatsen mist. De morgen blijft de mist lang hangen. In de middag zijn er zonnige perioden. Het wordt 1 tot 4 graden. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen. Wist u dat u tot 1 april de tijd heeft om te zorgen voor belastingvoordeel over 2010?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 De derde uur op deze zondagmiddag beginnen wij in Enschede. Twente Feyenoord stond 1-0, Bas van lucht. En het staat 1-1, een kwartier voor tijd. Wout Brahma scoort bijna nooit. Zijn tweede goal voor Twente ooit. Een fout eigenlijk van de doelman die de bal wel heel makkelijk in de korte hoek laat gaan. Na een overigens prima Twente aanval wordt dus door Brama afgerond met een droog schot. En dan moest de beer los, want daar komt Twente weer. Ola John probeert de voorzet te geven vanaf de linkerkant, maar slaagt daar niet in. Vrommelt zichzelf weer naar de bal in velduel met Zwart. Twente heeft het offensief gestart. De elite troepen zijn binnen de lijnen gekomen. Want de treedt te melden van Brian Ruiz. Twente is los. Maar de vraag is of dat op tijd is. Nak Ajax. Kan Nak nog wat, Andy? Nou, weinig Tom. Het vuurtje is gedoofd. Ik mag wel zeggen het vuur. Want dat was het bij 1-0. Maar het staat 2-0 voor Ajax. Ajax dat... Uh... Uh, probeert de wedstrijd uit te spelen. Dat lukt heel aardig. Uh, mocht er nog iets uh, van deze wedstrijd qua spanning komen... dan zal het snel moeten voor NAC Breda met een doelpuntje. Maar nog is Ajax nu herenmeester en leidt met 2-0 tegen NAC Breda. En hier F1 kwam een klein beetje terug tegen FC Groningen. Henk Kok. Ja, maar ik kijk naar Andersen. Ik kijk naar Andersen, de speler van FC Groningen. Die lag zomaar geblesseerd op het veld en hij tas naar zijn knie. En deze Petter Andersen heeft al twee keer een kruisbandoperatie gehad... Ik kijk nu even wat er precies gebeurt. Komt hij nou weer in een duel verkeer op zijn been terecht? Op het en dat hij door zijn knie heen gaat, ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar ik heb met hem te doen. Ik heb gewoon met Petter Andersson te doen. En het is te hopen dat hij geen kruisband letsel andermaal heeft opgelopen. Heerenveen was nog bijna teruggekomen in de wedstrijd. Er staat nog steeds 3-1. Het was een prachtige paas van Vajerinen. Waardoor de Dos vrij voor Luciano kwam met de buitenkant van de rechterschoen schoen wilde hij de bal binnentikken. Ik snap het niet waarom dat hij op de binnenkant van zijn schoen nam. Maar die bal van de Dos kwam tegen de paal aan, ketste terug en toen Judith hij wilde die bal nog een keer inschieten. En toen was het hoofd van Krankwis wat die bal van de doellijn haalde. En Petter Andersson gaat nu het veld verlaten. 78 minuten gespeeld, 3-1 voor FC Groningen. Meldt u bij Telstar Volendam dat de stand die daar na 12 minuten al bereikt was... nog steeds op het bord staat. 1-0, nog altijd voor de thuisclub. Dr. Hoek, blijkbaar doet de medicine show niet meer hier. Met baby makes your blue jeans talk. Praten Spijkerbroek, het moet niet gekker worden. De wedstrijd kan alle kanten op in Enschede. FC Twente Feyenoord, Bas. Komt de hoekschop aan voor Twente. 7,5 minuut nog te gaan in deze wedstrijd. 1-1 de standen. De goals van Swerts en Brama. Zoals eerder gezegd, Ruiz binnen de lijnen. Het is een genot om naar die man te kijken. Want alles wat hij doet is eigenlijk goed. Sinds zijn randtrain in het eerste elftal van Twente Hoekschop komt van Chatli vanaf de linkerkant indraaiende bal Lijkt wat te ver. Is te ver. Maar wordt volkomen onnodig door de Feyenoord doelpunt te maken. Swerts voor beide twee de paal weer over de achterlijn gekopt. Zo krijgt Twente heel goedkope nieuwe Hoekschop. Via Jansen vanaf de andere kant. Ook dat gaat dus een indraaiende bal worden. De lange mensen mee. Ook Wisserov is mee. Douglas staat daar natuurlijk. Ruiz. Het is daar druk in het strafhofgebied. Daar komt die bal indraait. Oh, die gaat er bijna in één keer in. En dan wordt er gestompt door Mulder. En karamboleert die bal er vervolgens uit. En opnieuw over de achterlijn. En opnieuw een hoekschop voor Twente. Het zijn van die geintjes die Jansen wel vaker uithaalt. Iedereen weet ook dat hij het kan. Maar hou er maar eens rekening mee. Deze draait er bijna ineens in. Nieuwe poging Jansen. Zou die het trucje nog een keer doen of zou die nu toch op zoek gaan naar koppers? Die staan ook allemaal zo onweer op de doellijn. Het is daar echt ongelooflijk duwen en trekken. Jansen met een hoekschop weer heel scherp. En weer door Mulder. De nood onder de lat vandaan getild. En dan heeft scheidsrechter Liesveld gezien dat er geduwd is. En komt er een vrije schop aan voor Feyenoord. En gaat dit moment niet door. Ik denk dat het Douglas is geweest, die daar de doelman bespringt. Op het moment dat hij die de bal van Jansen onder de lat vandaan tikt. Feyenoord gaat wisselen. En gaat Simon, de Hongaarse buitenspeler, die dus ziek is geweest en niet aan de wedstrijd kon beginnen, nu toch in het veld brengen. En Biseswar is dan de man die het veld gaat verlaten. 84 minuten, het is 1-1. nog altijd in Enschede bij Twente Feyenoord. En Kok, we gaan naar FC Groningen tegen Heerenveen. De rode kaart voor Kruiswijk van de verdediging van Heerenveen had Matas helemaal uit de hoofd verloren. Ik heb eerder in deze uitzending gezegd dat Matas een snelle speler is. Matas was een doorgebroken, een meter of twee was hij nog buiten het 60 meter gebied. Maar recht van de goal, niet links of rechts. Met andere woorden, Kruiswijk ontnam Matas een echte scoringskans. En daardoor moet Heerenveen verder met 10 man en moet Kruiswijk de oudspeler van FC Groningen... Die moeten naar de katten vertrekken naar de kleedkamer en FC Groningen krijgt een uh, vrije schop. FC Groningen heeft gedurende deze wedstrijd Heerenveen een ja, grote gedeelte van de wedstrijd uh, voetballes gegeven. Het zetten voortdurend druk op de aanval, op de mensen die in balbezit waren bij Heerenveen. De linies dicht om elkaar, verder van het doel afspelen, zelfverzekerd spelen en uh, dat was FC Groningen in deze wedstrijd. De vrije schop moet nog worden uh, genomen en die vrije schop wordt ongetwijfeld genomen door Tadić. Hij maakt het derde doelpunt omdat Stoer Elkaard bij die vrije schop niet naar de bal toe kwam. De vrije schop smoort in de muur. Wordt nog eens een keer ingeschoten door de Argiloren. Maar bij Bas is het dus ook spannend. Nou ja, een vrije schop voor Twente na een overtreding van de Claire op Ruiz op 18 meter van de goal. Nou het zijn er niet eens 18, het is 17 meter van de goal. En zo krijgt Twente bij een 1-1 stand, 5 minuten voor tijd via bijvoorbeeld Jansen, Chadli Ruiz. Wie wil de kans om alsnog op voorsprong te komen in deze wedstrijd. De muur met precisie nu op... Uh... De juiste afstand gezet door de scheidsrechter. En ook met evenveel precisie door Mulder de goede hoek in geduwd. Die staat nu echt te schreeuwen en te gebaren. Jansen of Chatli, het wordt Chatli En de bal gaat een meter of anderhalf over. Daar had Jansen, zo dan zal hij nu ongetwijfeld denken, wellicht wat meer mee kunnen doen. Maar die heeft ook al wat mogelijkheden gehad op dat vlak deze wedstrijd. En dat ook onbenut gelaten. Trenten heeft nog vier minuten om de 1-1 van het bord te poetsen. Want als je landskampioen bent en tweede staat... Dan mag de tegenstander Feyenoord heten met dat prachtige verleden. Dan gaat men in Enschede 23.000 man sterk in de goalsvesten maar van één ding uit. En dat is winst. Voorlopig is die winst niet, want is het is dus 1-1. Gaan we winnen. In die Houtkamp in Breda naar Ajax. 2-0 voor Ajax. Twee knullige doelpunten. Bijna allebei een eigen doelpunt. De tweede in ieder geval zeker op naam van Kees Luijks. Maar de eerste was ook een weggevertje van Leonardo, de ex Siet. En Ajax die ja, Ajax blijft eigenlijk redelijk eenvoudig overend. En pakt drie hele belangrijke punten in Breda. Tegen een moeilijke tegenstander. Zeker bij 1-0 had Nak veel meer verdiend dan, de, dan het niet maken van doelpunt Om het zomaar te zeggen. Als Stekelenburg nu de bal heeft. En de bal naar voren ramt richting... Eriksen die vorig jaar in uh, Breda zijn debuut maakte in de eredivisie voor Ajax. En ook vandaag een uitstekende wedstrijd speelt. Is het uh, bijna het weg zijn van een... Uh... Uh, aardige voetballer aan de linkerkant. Sulemani een hele dure. Maar hij uh, krijgt de bal niet onder controle. We hebben nog uh, El Hamdawi een aantal keren in actie gezien. Maar het is wel duidelijk te zien dat hij uh, een hele tijd niet heeft gevoetbald. Want het wegglijden of het bal niet onder controle krijgen. Dat was aan de orde van de dag bij uh, meneer El Hamdawi. Die moeten duidelijk weer inkomen. De inworp is voor Nak Breda. Maar deze wedstrijd is aan het doodbloeden. Het staat 2-0 voor Ajax. Ajax gaat drie belangrijke punten halen. Of doet Leonardo nog iets geks? Nou hij probeert zich al langs de weg. Maar dat lukt niet. Stekelenburg heeft de bal. Ajax een redelijk veilige haven tegen Nark. Want Leidt met 2-0. Spannende slotfase in Enschede. Twente Feyenoord, Bas. 2,5 minuut nog. 1-1. Vrije schop Jansen vanaf de linkerkant. Bal gaat voor het doel komen. Wordt gekopt door Feyenoord. Dus de goede kant op voor de Rotterdammers. Bruins krijgt de bal voor zijn voeten. Onder de druk van Brahma kan toch nog wel heel aardig Pasen op Simon. De Hongaar die dus net in het veld staat, Oeh, die is nu wel heel makkelijk langs Tindalli. Drie Feyenoorders nu mee. Van wie Cabral de bal krijgt. En gaat schieten op de vuisten van Michailov. De bal blijft nog voor de voeten van Castaños. En dan weggetrapt door Tindalli. En dan moet of lopen naar de bal. Dat vergeet hij. Dat was niet heel handig. En zo uh, kan Feyenoord weer overnemen wilde ik zeggen. Maar is er al gefloten voor een overtreding. Na de stop van Michailov is er blijkbaar door een van de andere Feyenoorders in dat strafopgebied uh, enig duw- en trekwerk verricht. Waardoor Liesveld heeft geblazen. En Twente de bal weer heeft. Jansen van achteruit. anderhalf minuut plus extra tijd. Nog een 1-1 stand in Enschede Twente Feyenoord. Ruiz. Oh, wat makkelijk gaat hij weer langs Zwerts. 30 meter van de goal. Gaat schieten. Nee, hij gaat de bal breed leggen. Brahma. Weer Brahma. Nee, want dit keer staat er een been tussen van Vlaar. Dat zou toch te veel van het goede geweest zijn. Voor Wout Brahma, die vorig seizoen één keer scoorde in Tilburg. En zijn tweede voor Twente maakte vandaag, maar bijna dus nog één. Daar komt Twente weer. Chatley met een voorzet, Weggekomen door De Claire. Verder verlengd door de Vrijheid. Strafschopgebied weer uit, maar Twente houdt de bal. Slechte bal nu van Ola John, ingeleverd bij Cabral. De Claire krijgt hem teruggespeeld. Wilde die bal niet, wordt opgejaagd door Douglas. Zo neemt Twente weer over. De twee centrale verdedigers zetten nu aan de rechterkant een aanval op. Wisselhoff moet de voorzet geven. Dat doet hij op het hoofd van Swerts. Voor de voeten van Ruiz. De rand, strafschopgebied, krijgt de bal niet onder controle. Brahma wilde de bal toe. Lukt ook niet. Bruin strapt weg. Maar doet dat in de voeten van Rosales. Het gaat, maar dat had u begrepen. Nog maar één kant op met zo nu en dan is een uitbraak van Feyenoord. Halve minuut nog officieel. Twente op jacht naar de 2-1. 1-1 in Enschede. Balbezit voor Chatli vanaf de linkerkant. Dreigen. Ruiz gevonden. Ruiz geeft de bal aan Brama. Nou, schiet maar weer is Brama een meter naast. Het uh, zou helemaal zijn wedstrijd geworden kunnen zijn. Als hij uh, deze mogelijkheid en die van zo even beter zou hebben benut... Wout Brahma geboren in Almelo. Is ongeveer de enige tukker nog overgebleven in het elftal van FC Twente. Dat was in de voorbije jaren ook wel eens anders. Maar één doelpunt is hem gegund. Meer voorlopig niet. Mulder neemt intussen alle tijd met het nemen van de doeltrap. Dat mag duidelijk zijn. Het Feyenoord publiek achter de goal van Michailov houdt zijn adem in. En dat geldt eigenlijk voor de hele goalsvesta. Als Mulder de bal op het hoofd trapt van Douglas. De bal de andere kant weer op. Ruiz met het hoofd. Eigenlijk een paasje op zichzelf. Er komt extra tijd bij, hoort het op Drie minuten, die zijn inmiddels ingegaan. Rosales gaat de bal voor de goal slingeren. Chatley moet verlengen, dat doet hij wel. Maar de bal komt met een gelukje toch nog bij uh, Ola John terecht. Die strafsobier winnen gaat het moeilijk ook om weer de bal voor te geven. Simon verdedigt uitstekend mee. En kan dan vervolgens de voorzet eruit halen. Maar niet voorkomen dat Twente een ingooi krijgt aan de linkerkant van het veld. Bal voor de voeten van Jansen. Jansen met een voorzet. Daar is Ruiz en daar is de 2-1 voor Twente. Brian Ruiz. Hij is terug en mocht iemand daar nog over twijfelen, dan kan die twijfel de brullenbak in. Want met een prachtige kopstoot van dichtbij, veldt hij dan toch in de extra tijd het vonnis over Feyenoord. Dat zo aardig voetballen vanmiddag, dat een voorsprong kwam, dat lang hoopte op een stunt. Dat daarna hoopte op dan toch tenminste één punt. maar dat nu bij het scheiden van de markt vermoedelijk genoegen moet gaan nemen met niets. Want Brian Ruiz. Hoe is het mogelijk dat nou juist hij het doet op de voorzet die puntgaaf aankomt van Theo Jansen. Over de centrale verdedigers heen valt zwerst niet bij de bal. Ruiz vol op het hoofd en hij zet Twente in de laatste seconde op 2-1 in Enschede. Doe, ik me, wel een beetje denken. Doe ik me een beetje denken aan gisteren PSV Willem 2. We gaan nog even naar Henk Kok bij Heerenveen Groningen. We hebben nog een minuutige voetbal maar de vierde man heeft een bord omhoog gehouden met 4. Ja, de lijn met Henk is niet, niet al te beste. Nee, nee, nee. Hallo. Die on... We proberen toch heel even Henk ook, uh, heren Groningen. Ja, ja, ik wil nog wel even doorpraten. Hè, van, we moeten ongeveer nog twee minuten voetballen. En ik kijk nog eens een keertje naar het aanval uh, van FC Groningen over de linkerkant van het veld. Terwijl de mist nu neerdaalt hier in het abel stadion. De mist ook over het elftal van uh, Ron Jans. Ik begrijp niet dat Ronjan Judith iets niet in de basisopstelling heeft opgenomen. Het is een van de beste spelers van Heerenveen. Het is een buitengewoon creatieve speler. Hij Heeft Assidi nog een keer vrij voor de goal gezet. Maar Asaidi, de linkerspit van Heerenveen, die schoot die bal over. Ja, ja, en zo heeft Heerenveen eigenlijk heel weinig mogelijkheden in deze wedstrijd gehad. Groningen was in alle linies beter. Achille Lohre. Archie Loren zal die bal even terugspelen naar uh, Evans. En Ivan ziet dan aan de rechterkant van het veld. Uh, ziet hij iemand vrijstaan? Daar kiest hij niet voor. Hij kiest voor Matas. Matas nu 4-1. Matas jaagt die bal naast. Misschien werd hij nog een klein beetje gehinderd. Maar in elk geval blijft het hier verlopen bij 3-1. En zal Heerenveen ongetwijfeld deze wedstrijd verliezen. Twente Feyenoord, Bas. Wat een wedstrijd. Ongelooflijk. Ruiz 2-1. Maar het is nog niet gedaan. Halve minuut nog. Feyenoord natuurlijk nu volle bak naar voren. De bal het strafgebied ingepompt. Weggekopt door Wisserov. Nu kijkt iedereen weer de andere kant op. Terwijl Michuilov komt en de bal uiteindelijk te pakken heeft. Maar ook al een duw meekreeg, denk ik, van uh, Vlaar. Zal dat geweest zijn die als een extra spits daar staat. Zo heeft het publiek in het scherm nog even zijn adem ingehouden. Maar mag nu het gezang van de tribune rollen omdat men in Enschede weet dat het uh, toch binnen is, dat het buiten toch binnen is. En je zei het zo even, Trant terecht. Dat heeft wel wat weg van de wedstrijd van gisteren van PSV tegen Willem 2. Ook toen in de laatste seconde en ook nu is dat bijna het geval. Het is voorbij. Liesveld fluit. En het is 2-1 geworden voor Twente tegen Feyenoord. En we gaan snel naar Heerenveen. Henk. Henk? Henk? Adits, ja, jawel, jawel. Ik, ik ben er wel hoor. <laughs> hebben jullie mij nodig? En ik ben een Roema jongens. Het is 4-1 geworden voor FC Groningen. Tati, stond helemaal vrij, links in het 16 meter gebied. En die kon die bal redelijk beheerst inschieten. En zo declasseert Groningen Heerenveen in deze wedstrijd. Groningen was in alle linies beter. Ze hebben echt één moment gewankeld. Dat was bij de 3-1 stand. Toen was ze zeer kortstondig het hoofd even kwijt. En toen was Heerenveen heel dicht bij 3-2 met die bal van Dos tegen de paal aan. Maar Heerenveen was een klasse minder dan FC Groningen. In alle linies was FC Groningen beter. En ik zou Ajax nou één advies willen geven. Denk eens aan Matas. van dat is een echte voetballer. Een grote voetballer. En nu wordt het voor het einde gefloten door Janssen, de scheidsrechter in deze wedstrijd. En ik denk dat Ron Jans heel veel kritiek zal krijgen. Van er zijn vriezen die zeggen... Ja... Dit is echt niet de sterkste selectie van Hereveen, uh, van, uh, Maar je mag toch aannemen dat een weldenkende heer als Ron Jans. toch zijn sterkste selectie opstelt. Als koning twijfels hebben bij Junichits. van dat is een creatieve voetballer. Maar misschien verdedigt hij wat minder mee. En trainers kiezen altijd. in eerste instantie voor de 0. 4-1 was het in deze wedstrijd voor FC Groningen. Het was een boeiende wedstrijd. En de credits moeten uitgaan naar FC Groningen. Hereveen was minder. Maar Groningen was beter. En die houdt 3-0 geworden voor Ajax. Het doelpunt van Soleimani. Ook in de extra tijd. Het doet er allemaal niet meer toe. Het werd 0-1 door Sim de Jong in de eerste helft. 0-2 door, ik dacht Luiks. Maar een nauwkeurige bestudering van de beelden. Uh, schijnen dat Penders de gelijk, of het uh, eigen doelpunt heeft gemaakt. Maar nu dan een echt. Goed doelpunt in de slotseconden van deze wedstrijd van Sulemani. Hij scoort 3-0 voor Ajax. Ajax blijft in de race omdat ze deze hele belangrijke en moeilijke uitwedstrijd van Nak gaan winnen. Het is geflateerd 3-0. Maar het is wel. De, uh, de duidelijke overwinning voor Ajax. En nu is het afwachten wat Ajax erbij gaat krijgen in de komende 48 uur. We zitten in de slotseconde. Nac Breda mag nog een keer in de avond gaan, maar niet voor lang. En nu fluit hij voor het einde. En hij is Nijhuis. Ajax wint met 3-0 van Nac Breda. Het is geflateerd, maar wel verdiend. Alle uitslagen even op een rij vandaag. We begonnen allemaal met Excelsior ADO Den Haag 1-5, Herenveen Groningen 1-4. De doelen waren groot vandaag. NAC breda Ajax 0-3 en Twente Feyenoord dus 2-1. De stand is dat PSV 47 punten heeft. Twente blijft gewoon dus op 1 punt volgen door die late goal van Ruiz. 46 punten. Ajax 41 punten en ook Groningen won dus weer. staat gewoon vierde, heel sterk met 40 punten. I used to Ja, YouTube een hit geworden arcade fire en we used to wait nog even hebben over Excelsior-Ado Den Haag. De half één wedstrijd dus vandaag. Excelsior nam nog wel de leiding via Vinken naar minuut of tien en hoopte eigenlijk op een leuke middag daardoor. Maar uiteindelijk werd het dus ook door een rode kaart van Bovenberg. 5-1 voor Ado Den Haag, waarin Boel je kinder weer twee maakte en sterk speelde. En eigenlijk was Ado een eh, klasse, beter dan Excelsior... dat het in het begin van het seizoen dus zo goed deed... maar in de laatste 10-12 wedstrijden heel, heel weinig klaar heeft gespeeld. Ronald van der Geer praat met de trainer van Excelsior en die luistert nog altijd naar de naam Alex Pastoor. Ja, Alex, de vraag die jou het meest gesteld zal zijn... Uh, zal gaan over de rode kaart voor Daan Bovenberg. Uh, beelden teruggezien inmiddels. En heb je al een mening? Ja, ik heb een hele duidelijke mening. Um, Daan wordt eerst vastgehouden... vervolgens wil hij de bal voor een tegenstander wegkappen. En op het moment dat hij wegkapt... Uh, op hetzelfde moment zet die jongen zijn voet neer. En, uh, en daar landt hij op. Geen intentie om te schoppen, überhaupt... Uh, wel sprake van lichamelijk contact, uh, overtreding, nou, dat, dat zou je kunnen zeggen yeah, door deze samenloop van omstandigheden, maar geen rode kaart. Dus in beroep gaan sowieso? Nou, ik uh, denk niet dat dat hoeft, ik denk dat hij uh, automatisch wordt vrijgesproken, maar dat is niet hetgene wat mij uh, het meest uh, dwars zit. Het, uh, de integriteit van de scheidsrechter zit me dwars. Dus uh, wij krijgen een rode kaart te verwerken, moeten door met z'n tienen. En ik vind scheidsrechtelijke beslissingen, net zoals beslissingen van mij als trainer of uh, die van spelers in de wedstrijd, ja, die kunnen wel eens goed uitpakken en verkeerd uitpakken. Daar kun je altijd een keer naast zitten. Um, maar ik heb uh, de scheidsrechter opgewacht in, uh, in de rust. En ik heb gevraagd of we even konden overleggen. In alle rust, zoals ik nu sta te praten. En toen keek hij hem aan, zei hij: Overleggen. Toen in de uitwedstrijd bij Utrecht wilde je ook overleggen. En toen heb je in de persconferentie gezegd dat ik niet wilde overleggen en dat ik arrogant was. Maar ik zeg, dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat je me niet in de ogen wilde kijken. En dat het moeilijk met jou te communiceren was. En, uh, en dat heeft dus ten grondslag gelegen, denk ik, aan zijn manier van fluiten. Nou, en, uh, ik maak uh, ook voldoende fouten als uh, trainer. Uh, ik hoop dat ik daar uh, een beetje van opsteek ook af en toe. Maar neem ze in ieder geval in uh, totale integriteit. En, uh, en uh, dat is hier niet gebeurd. Een pittige uitspraak. Ja, maar hij heeft het uh, letterlijk zo uh, verwoord. Dus, uh, en hij wilde uiteindelijk uh, ook geen antwoord op mijn vraag geven... waarom hij de rode kaart uh, gaf. Uh, maar goed, dat is dan uh, weer bijzaak, vind ik. Het is wel uh, het kantelmoment in de wedstrijd, hè? zoals dat zo mooi heet. Omdat jullie eigenlijk best heel aardig aan dit duel begonnen. Ja, er was uh, tot op dat moment eigenlijk uh, niet zoveel aan de hand. Ik bedoel, uh, we beginnen goed aan de wedstrijd. Uh, uh, wat beter dan ADO, vond ik. We zaten goed in de wedstrijd. Uh, ik denk dat wij iets beter waren dan ADO. Nou, ik, ik, dat is een compliment aan ons adres. Het wordt 1-0, op dat moment redelijk verdiend. Het wordt 1-1. Nou, daar kon je ook niet zoveel van zeggen. En uh, het had er alles schijn van dat het gewoon een hartstikke mooie voetbalmiddag zou worden. Uh, waarvan je de uitslag nooit weet. Um, maar goed, dit uh, moment inderdaad een kantelmoment. En uh, dat hebben we in de uitwedstrijd exact zo meegemaakt. Met een rode kaart die later uh, geseponeerd is. Uh, pyrrhus noemen ze dat. Als je daarin je gelijk krijgt, het, je schiet er geen kloten mee op. Okay. Heel lang verhaal van Alex Pastoor over scheidsrechters. Integriteit. Mocht de uitslag u ontgaan zijn, Excelsior Ado Den Haag eindigde in 1-5. Radio 1: Het NOS-journaal. Maar de woord die jongen. Reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen uit Egypte. Toei gaat 1600 mensen repatriëren. De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. En toeroperator Thomas Cook haalt zo'n 1500 toeristen terug en OAD 170. Ook vandaag demonstreren weer tienduizenden mensen in de Egyptische hoofdstad Cairo. Een topmilitair liet daarna aan tv-zender Al Jazeera weten... dat het leger niet optreedt tegen de demonstranten. Wel zijn de toegangswegen naar het Tahrirplein door het leger geblokkeerd. Oppositiebewegingen als de fundamentalistische moslimbroederschap in Egypte hebben de politicus El Baradei naar voren geschoven om te onderhandelen met het huidige regime. In een interview met tv-zender CNN riep hij de huidige president Mubarak op vandaag te vertrekken om zo het land te redden. In de ogen van El Baradei moet er een regering van nationale eenheid komen. Hij zal ook contact zoeken met het leger. De verbannen oppositieleider El Baradei arriveerde afgelopen week vanuit zijn woonplaats Wenen om in Caïro de protestacties te leiden. De Nederlandse ambassadeur in Teheran is ontboden. Hij heeft uitleg gekregen hoe Iran omgaat met drugshandelaars... en waarom het nooit tot een tweede rechtszaak is gekomen... met de Iraans-Nederlandse Zagra Volgens Iran mag het uitgevoerde doodvonnis... geen invloed hebben op de relatie tussen Iran en Nederland. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... heeft gisteren alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. En ook raamt hij Nederlanders met een Iraans paspoort af... om naar dat land te reizen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Kool. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ik denk dat er al heel snel aanvriezende mist gaat ontstaan. En vannacht komt er nog meer mist. Dat gaat vrijwel het hele land uitbreiden. Lokaal zou het mogelijk glad kunnen worden. En het gaat 3 tot 5 graden vriezen. Morgenochtend zitten we nog met vorst, nog met mist. Dus problemen in de spits en dergelijke. Maar in de loop van de ochtend wordt het iets minder koud. En dan begint ook langzaam zeker die mist op te klaren. En morgenmiddag is het bewolkt. Af en toe breekt de zon ook even door. De temperatuur komt net boven nul. En dan waait een matige noordoostelijke wind. Dinsdagnacht hebben we opnieuw mist. Kan het weer een graad of drie gaan vriezen. Dinsdag overdag is het bewolkt met een graad of drie boven nul. En vanaf woensdag is de vorst verdwenen. En wordt het geleidelijk aan natter en zachter na vier minuten overal, vijf uur bent weer terug bij Langs de Lijn. Wat gaan wij doen in de komende half uur? Natuurlijk heel veel terugkijken op die wedstrijden in de eredivisie. U heeft van mij ook nog een uitslag uit de eerste divisie tegemoet. Telstar-Volendam, te goed trouwens. Telstar tegen Volendam eindigde in 1-0. De Vogel was daar dus uiteindelijk de matchwinner na een kwartiertje. En half huid van Volendam kreeg na 63 minuten... dus langer dan 45 als je half huid deed, maar wel de rode kaart gaan we het hebben over het WK Veldrijden in Sankt Wendel. Want ondanks de 11e plaats van Gerben de, Krecht, eh, Gerben de Knecht bij de Mannen... is het toch een mooi weekend geworden voor Nederlands daarbij bij het WK Veldrijden. Gisteren was er al een dubbelslag met goud en zilver bij de junioren. En vandaag dus de wereldtitel voor Marianne Vos. Boscoach Johan Lammers zag haar met overmacht kampioen worden. Ja, zeker. Gewoon geweldig hoe, hoe Marianne dat weer opnieuw laat zien. Uh, ja, het is, het is, het is zeker... Uh, na nou, vorige week zondag, uh, ja, waar er wat twijfel was. Maar ja, nu laat ze het gewoon zien. Uh, geweldig. Was je niet even bang dat het parcours er toch uiteindelijk zou opbreken? Want iedere keer weer met dat schuine hellingje kwam ze ten val, kwam ze gewoon moeilijk tegenop? Nee, dat klopt. Maar goed, dat zijn dingen die nou eenmaal gebeuren. Maar iedereen heeft er, had daar moeite mee. Dus, uh, dus in dat opzicht, ja goed, uh, ze, het is een uitdaging. En uh, uiteindelijk heeft ze dat gewoon goed aangepakt. Ze doet gewoon wat ze willen. Nou ja, ze doet wat ze wil. Ze moet er ook gewoon heel veel voor doen. En uiteindelijk, ja, als je dan dat verschil kan maken... ja, dat is super natuurlijk. Maar ja, een professional hoef je natuurlijk veel minder te coachen... dan natuurlijk een beginneling. Dus in dat opzicht zijn ze op en top een professional. Maar het staat aan de andere kant allemaal zo speels, zo gemakkelijk. Ze komt een half uur voor de start nog even de camper binnen bij de moeder. Dan moeten de mouwnummertjes nog even worden opgespeld. Allemaal zo relaxed voor een wereldkampioen. Nee, maar goed, innerlijk zit er best wel... Spanning hoor, dat gaat niet om, maar gewoon gezonde spanning. En uh, ja, uiteindelijk moet je gewoon die taken doen die je ook moet doen. Hè. Een nummertje op hoort er ook bij. Je ziet dan Hanka Koep van Nagel met al de ervaringen, zie je dan toch uiteindelijk ja opbreken hier op dit parcours. Maar wat dat betreft lijkt Vos ook nauwelijks te storen. Nee, dat klopt, maar goed, dat zijn dingen die uh, ja. Moet niet vergeten het is haar vierde wereldtitel hè? dus eh, staat gelijk met koep van Nagel. Ja, ze heeft al heel wat ervaring achter de rug nu dus uh, ja hoe lang gaat dit nog goed ja dat weet ik niet ze is, is nog jong is 23 dus als je het vergelijkt ook met de concurrentie koep van nagel ruim boven de 30 komt een 32 Nash 33 Nee, dat klopt. We hebben nog heel wat voor de boeg. En, ja, en naast Marianne is er ook nog Sander van Paassen. We hebben nog heel wat jong talent ook in aantocht. Dus, uh... Ja, want jij hebt het idee dat Sander van Paassen die aansluiting op een gegeven moment ook gaat krijgen? Nou ja, die heeft ze al gehad, hè? de aansluiting uh, afgelopen uh, seizoen, uh, wereldbeker gewonnen. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is dat ook al uh, erg goed. Maar het is een heel ander type dan Vos. Hè? Nee, zeker. Absoluut. Zeker. Ja. Wilhelmers hoor u overigens op de achtergrond. Dat was dus voor de winnende Marianne Vos. We gaan het weer hebben over Excelsior Ado Den Haag en over Wesley Verhoek. Ik speelde uh, dit weekend met Den Haag. Blijft hij daar? De hele carrousel kan nog uh, op gang komen. We hebben nog 31 uh, uur. Wat, wat zeg ik? Ja, en, een, 31 uur en 23 minuten te gaan voor de transferdatum sluit. En het verhaal is nu weer. 1 onthouden, drie uh, opschrijven. Het verhaal is nu weer dat als Doetzak misschien naar Lille gaat, dat verhoek dan wel weer eens. Nou goed, naar PSV, et cetera. Vandaag speelde hij gewoon met Ado Den Haag mee. Ik speelde goed. Assist, zoals hij ze elke week geeft. Scoorde ook nog een keer. Het was een uh, makkelijke wedstrijd voor Den Haag uiteindelijk. dus met 5-1 wonnen van Excelsior. En Ronald van der Geer gaat daarover praten. Met een man die zo goed in vorm is dit seizoen. Ado aanvaller, Wesley Verhoek. Ja, jullie gossieren in gallery play hè, dit seizoen. Ja, <laughs> dat kan je wel zeggen, ja, we spelen heel goed voetbal. Toch begon het. Vond ik een beetje voorzichtig, zoekend. Niet echt in de wedstrijd zittend. Nee, wat je zei. We, we begonnen niet scherp. Achterin wat minder. En ja, dan krijg je, als wij niet scherp zijn, dan krijgen we gewoon makkelijk doelpunt tegen, dat zeg je. En daarna uh, pakken wij ons goed en uh, we spelen de wedstrijd fantastisch uit. Ja, dan is de rode kaart, hoe dan ook, denk ik, het, het, het kantelpunt. Maar ja, wat was, wat was jullie idee om daarmee om te gaan? Nou, nee, ik denk dat, uh, tuurlijk, uh, de rode kaart heeft ermee te maken. Maar ik denk dat het kantelpunt is dat wij snel de 1-1 maken. Want 11 tegen 11 ben ik ervan overtuigd dat we ook vandaag hadden gewonnen. Omdat wij daarna gewoon veel beter voetballen. Ja, maar dan, dan, dan zit je in die wedstrijd en dan laat je ook niet meer los, hè? Nee, nee. En dat is iets wat wij het hele jaar laten zien. Gewoon uh, aanvallend voetbal, uh, gedurfd voetbal, spelen vooruit. Ja, en dan uh, zijn er maar weinig clubs die ons kunnen stoppen. En volwassen. Want de manier waarop jullie speelden, gedoseerd... Uh, en met name volwassen. Ja, ja. Natuurlijk hadden een paar momenten omdat iedereen dan wil scoren... dat je uh, één keer raakt en dan te snel balverlies leidt. Maar... Uh, we hebben bepaalde volwassen spelers in onze groep die dat, die dat terughouden en dat je gewoon even de bal aan de ploeg moet houden. En Dat is denk ik een groot pluspunt voor ons dit jaar. Er is wel eens gezegd achter dat Ado in de eerste helft van het seizoen: het zijn allemaal toevalstreffers, wacht maar op de tweede helft. Jullie bewijzen nu het tegendeel. Ja, twee gespeeld, zes punten. Je kan niet meer punten halen. Nee, maar kijk, het was voor ons, we hebben het vorige week aangegeven, het was voor ons belangrijk dat we gelijk goed uit die winststop kwamen. Dat je dan niet in een dip, nou dan speel je een fantastische wedstrijd tegen Ja, Vandaag verdien je ook of, uh, verdien je, uh, te winnen, Dat hebben we gedaan. En dan hoor ik vanaf de tribunes, uh, Johnny of uh, Wesley is van ons, uh, Wesley moet blijven, slachtoffer worden van het succes van ADO Den Haag. Daar denkt John, Bo John van der Brommen ook over na, want hoe zit dat met jou? Ik bedoel, blijf je? Is er belangstelling? Nou ja, ik ben uh, twee dagen geleden gebeld dat er een aantal dingen spelen. En uh, ja, wat ik zeg, de, de deadline is tot de 31ste en uh, we zien het wel. Kijk, uh, aan de ene kant als, als voetballer wil je hogerop. Uh, omdat je gewoon uh, denkt dat je het aan kan. En uh, als ik hier blijf, dan blijf ik hier heel graag. Wat speelt er, hoor ik dan te vragen? Ik weet niet, de trainer staat daar, dus die weet dat. Die is geïnformeerd, niet ik. Jij ook, want het gaat om jouw toekomst. Ja, nee. Maar wat ik zei, uh, kijk, anders maak ik het seizoen af hier bij en het is fantastisch. En uh, daar wil ik ook onderdeel van uit blijven maken. Maar wat ik zeg, als er echt een mooie kans komt, dan kan ik dat niet laten lopen. Dan hebben we het nu wel over de top, denk ik. Ja, ja, dan hebben we het wel over de top van Nederland. through the night Wake up The sun's shining bright Let's go out laatste plaatje wat ze maakte als Cressip, of plaatje mag je het niet meer noemen, maar was in mijn tijd wel heette dat nog zo Cressip met Sweet Goodbyes. Dat is verniel, hè, 78 ja, toeren. Nou, ja, 73, ja, ja, een beetje mijn uh, leeftijd. Ja, Heerveen, <laughs> FC Groningen, eindigde vanmiddag in 1-4. Maar de rust stond op 0-2 door Ivens en Matas. Na de rust 0-3 Tadic, 1-3 Djuricic en 1-4 weer Tadic. Dat was ook nog een rode kaart voor Kruiswijk van Heerveen. Ja, het was geen lekker middagje voor de trainer van Heerveen, oud FC Groningen. Arno Vermeulen in gesprek met die trainer van Heerveen. Ron Jans, met wat voor gevoel zit je uit de bank uh, vanmiddag? Nou, ik voel heel veel pijn van binnen, want uh, je bent hier met, met hart en ziel met een heleboel mensen bezig om, uh, om er een team van te maken. En uh, ik vind dat wij uh, als team hebben gefaald uh, vandaag. En uh, het gaat erom dat je met elkaar uh, iets wil en uh, ja, bij tegenslag valt het uh, uit elkaar. En uh, ja, ik vind ook dat, uh, het valt mij eerlijk gezegd wel, wel moeilijk om, uh, en dat geef ik niet op, maar uh, om... om ja, alle poppetjes één kant op te krijgen. En uh, daar heb je iedereen uh, voor nodig. En, uh, dat heb ik vandaag op het veld heb ik dat niet gezien. En uh, daar blijf we aan werken. Is dat eigenlijk al een worsteling van het hele seizoen? Hoewel het voor de winterstop natuurlijk een periode lang heel goed ging. Nee, dat is geen worsteling van het hele seizoen. Ik vind uh, de, de hele voorbereiding uh, voor de competitie. In het begin van de competitie was ik heel tevreden. Maar uh, ja, uh, op het moment dat, uh, dat uh, er tegenslagen zijn als team of, uh, of individueel... Ja, dan is iedereen te veel met zichzelf bezig. En dan moet je soms ook wel eens terugknokken en met tegenslagen omgaan. En, uh, ja, nou ja, dit is de weer en dat kunnen we nu in de toekomst zich gaan bewijzen. Is het de mentaliteit of is het kwaliteit? Want Groningen voetbal is natuurlijk heel makkelijk. Nee, voor de wedstrijd zeg je, ja, de ploegen zijn aardig aan elkaar gewaagd. Maar Groningen was gewoon beter heeft verdiend gewonnen vandaag. Maar het is een momentopname. En, uh, ja, is, uh, vandaag was het ieder geval duidelijk, maar het was vorige week ook al zo... dat wij uh, de kwaliteit die we hebben, dat we die, uh, niet op het veld uh, laten zien. En dat heeft ook weer met een team te maken, vind ik. Gaat het betekenen dat je de komende weken toch in je hoofd gaat spelen... met andere voetballers dat je van plan bent om wat te gaan wisselen? Het nou, is nou denk ik te vroeg om daar wat over te zeggen, maar dat is wel een optie. Het is eigenlijk met Bas Dorst. Blijft hij nou bij jullie of is hij binnen een dag, want morgen is de deadline, is hij richting Amsterdam? Nou, dat is wel het laatste waar ik nou zin heb om op te reageren. Dan moet je bij de club zijn en niet bij mij. Maar ik neem toch aan dat je op de hoogte bent van het proces wat er aan de hand is. Er wordt in ieder geval onderhandeld tussen de twee clubs. Uh, Arno, ik denk dat jij ook wel begrijpt dat ik, uh, ik zit met deze 1-4-nederlaag. en uh, Een hele pijnlijke nederlaag en uh, al die andere dingen, ja, ik, ik zie wel wat eruit rolt. Ben je, uh, ja, ben je een beetje bozig of ben je een beetje teleurgesteld? Hoe moet ik jouw gemoedstoestand op dit moment uh, inschatten? Ik ben, uh, vorige week was ik uh, verbijsterd, maar ik ben, uh, ik ben nu echt uh, boos, ja. Um, je hebt een speler van het veld nog moeten halen, Breuer. Misschien ook wel voor een deel tactisch, maar het publiek keerde zich ook tegen een eigen speler van je elftal. Uh, wat geeft dat voor gevoel? Ja, er zijn zoveel uh, dingen in. Uh, ja, je zag dat Michel omgeheer met elke bal één uh, levert. En uh, hij pakt dan wel zijn verantwoordelijkheid door weer de bal te vragen. Maar uh, dan werd het gewoon moeilijk. Dus uh, het was inderdaad ook tactisch. We wilden eventueel toch één uh, op één gaan spelen. En, uh, maar het was ook al om hem tegen zichzelf in bescherming te nemen. Heeft dat nog consequenties voor de komende tijd? Ik bedoel, als het publiek zich tegen een speler keert... kan ik me voorstellen dat het heel lastig is om hem op te stellen. Nou, ik denk, uh, Michel is wat dat betreft, uh, die kan gelukkig wel wat uh, hebben. Want dat is, uh, vind ik een sterke persoonlijkheid. En uh, hij heeft dit wel eens vaker gehad. Hij heeft het ook wel eens gehad want hij het werd, werd uh, toegejuicht als zijn eigen uh, verbazing. Dus uh, dit zijn ook dingen die moet je weer uh, verwerken. En als je goed voetbalt, staat het publiek achter je. Ron Jans, ja, 4-1 verlies met de club Heerenveen tegen FC Groningen. En over de transfer van Bas Dost even niet praten. NAC Ajax eindigde in 0-3. Bij de Russen was het 0-1. Doordat uh, Leonardo ging pingelen in zijn eigen stadsopgebied. Blind pakte de bal af, kon hem naar de jong schuiven. Die kon hem zo het lege doel induwen. En ook de tweede goal viel wat ongelukkig. Mooie actie op zich wel van Elham. Wie wilde voortrekken? Penders. Uh, uh, ja, heel ongelukkig. Bal in eigen doel. Toen was de wedstrijd gespeeld. Soleimani in blessuretijd nog uh, 3-0. Ajax was natuurlijk wel iets meer in balbezit, iets beter. Maar toch wel een wat ongelukkige middag voor eh, NAC. Die afgelopen donderdag in de beker ook al met 4-1 van Ajax verloren. Jeroen Guter praat daarover en met Penders van NAC. Rob, een ongelukkige middag voor NAC, ook voor jou. Welke momenten wil je eruit pikken? Nou, als ik naar mezelf kijk, eh, dan is die, die tweede goal, denk ik. En eh, nou ja, op zich kan dat altijd wel gebeuren. Alleen ik laat me denk ik wel iets te makkelijk uitkappen. En eh, nou goed, dat was ongelukkig. Is. Je probeert die voorzet nog te blokken en dan gaat hij via je hak en de paal gaat hij binnen. Ja, volgens mij wel. Volgens mij raakt die helm ook nog heel licht via de paal. En ja, ik zeg alles heel ongelukkig en ja, zulke dingen gebeuren gewoon af en toe. Bij een achterstand van 1-0 krijg je grote kansen op 1-1. Kopje naar de grond, maar glij je ook weg op dat moment? Nee, ik glij niet weg. Ik zag die bal heel laat aankomen, dat hij geloof ik net over de tong heen ging. Alleen ja, ik moet zo'n bal wel op goal koppen. Het kan niet zo zijn dat ik van uh, zo'n vrije bal uh, overkop nog. Nou. Uh, jullie verliezen uiteindelijk met 3-0. Vrij kansloos, uh, naar mijn gevoel. Had dat te maken met dat rustige begin van jullie? Ja, vrij kansloos uh, in die zin dat we wel slecht begonnen inderdaad. heeft ja. heel veel ballen zitten had en uh, ook terecht op 1-0 voor, uh, voorsprong komt. Alleen ja, daarna pakken we het wel op en maken we er wel een wedstrijd van. Uh, zonder, uh, zonder heel erg gevaarlijk te worden. Dat, dat ook weer niet, nee. Ja, Dat is het moeilijke natuurlijk. Uh, of je gaat all-out in het begin van de wedstrijd, je probeert druk te zetten, of je doet het op deze manier. Had je achteraf niet voor een andere tactiek moeten kiezen? Nee, ik denk dat we donderdag ook wel een zware wedstrijd achter de rug En dan uh, hebben we er toch iets voor gekozen om, uh, om uh, ons iets meer te laten komen. En, uh, en van daaruit uh, gevaarlijk te worden. Alleen ja, dat lukte natuurlijk niet uh, de eerste 20 minuten. Ja, daarna knok je jezelf wel in de wedstrijd en dat is wel een compliment naar het elftal te denken. Ja, je wordt niet echt geholpen door Leonardo en die actie in het 16-meter gebied. Hoe beleef jij zoiets? Ja, ik zag het eerlijk gezegd wel een beetje aankomen. <laughs> ik ook. Dus ja, uh, dat is typisch een actie van een aanvaller in de, in de 16-meter. En uh, ja, hij weet zelf ook wel dat het, dat het absoluut niet mag gebeuren natuurlijk. Ik bedoel, uh, dat hoeft niet moeilijk over te doen. Nou, maar het is ook niet de eerste keer. Nou, dit heb ik niet vaker gezien doen, volgens mij, Benokko. Dus <laughs> ik kan me niet herinneren. Nee, maar oké, okay, de moed zak je toch wel in de schoen op zo'n moment. Nou, dat geeft een elftal wel een tik. Ja. Dat, uh, dat zag je volgens mij ook wel. Na de 1-0 uh, hadden we het uh, even nog heel moeilijk. Alleen, uh, uh, daarna stel je het wel. Maar uh, ja, het is niet lekker om zo uh, op achterstand te komen. Uh. Een blaadje er bij pakken, maar deze weet ik nog net hoor. Save my love van Bruce Springsteen. En van deze kleine man, van deze midget, gaan we praten over de grote man bij FC Groningen. Tim Matas, ja, de man die vandaag één keer scoorde, maar in wereldvorm verkeert En iedere ploeg zo'n beetje in Europa zit achter hem aan. Zit Ajax er ook bij, is de grote vraag. Arno Vermeulen met uh, die grote man van FC Groningen, Tim Matas. Tim, uh, ik denk dat jullie op voorhand gedacht hebben dat het moeilijker was dan het bleek te zijn vandaag tegen Heerenveen. Ja, uh, uh, wij weten dat uh, wij, uh, wij uh, oud uh, spelen niet goed. Maar uh, ik denk uh, vandaag was, uh, was goed. Het was niet een uh, makkelijke wedstrijd. Misschien uh, was het zelfs nog te makkelijk. En uh, ja, we spelen goed. De uh, eerste half was uh, heel goed. En, uh, yeah. en dan de uh, tweede half, uh, ja, nog twee bedoepunt. En het uh, was klaar. Je scoort hè, elke wedstrijd op dit moment. Je bent echt in geweldige vorm. Je bent ook gewoon een betere voetballer dan één of twee jaar geleden. Ja, natuurlijk. Uh, ik ben ook meer uh, volwassen. Hoe je zei, More mature. Uh, je bent volwassen? Ja, volwassen. En uh, ja, natuurlijk. Uh, uh, twee jaar geleden was uh, alleen een uh, kindje. Or, uh, maar nu een beetje... Ja. Uh, yeah. <laughs> meer man, maar... Uh, ja, we, gaat goed nu en uh, ik hoop uh, ook uh, volgende wedstrijd en, uh, en tot, uh, tot de end. Uh, je scoort weer een goal. Vlak voor tijd mis je een makkelijke kans voor jou doen. Ja, dat ja, ja, was uh, echt een mooie kans. Maar uh, ja, ik denk uh, iemand iemand uh, een tikje voor mij uh, Nee, ik weet niet. Uh, maar uh, ik denk dat... Uh, en er een mol uit de grond kwam ja. die de bal even optikte of zo. Nee, ik weet niet. Maar ja, ik miste en... Uh, ja, volgende keer beter. Blijf jij nou sowieso tot het einde van dit seizoen? Je gaat vrijwel zeker naar Italië, naar Napoli. Maar blijf je wel tot het einde van het seizoen bij Groningen? Ja, ik denk ik blijf uh, tot het uh, einde van het seizoen uh, hier. En uh, ik ben blij hier, dus so, uh, ik heb is, uh, geen probleem. En is het ook zeker dat je dan het einde van het seizoen naar Italië gaat? Nee, is niet zeker. Is niet... Bijna zeker? <laughs> nee, ik weet, ik weet niet. Misschien uh, wel, misschien niet. Maar uh, ja, we moeten uh, moet zien. Tim Matafs dus. Zeker is niks in die komende 32 uur. Maar het lijkt op dat hij het seizoen wel afmaakt bij Groningen. We gaan het hebben over Twente. Feyenoord, Feyenoord kwam op voorsprong via Swerts. Wilde die nou voorgeven of was het een geniale goal? Kijkt en oordeelt u zelf vanavond. Maar Feyenoord kreeg kansen op 0-2. 1-1 Brama werd het toen. En toen kreeg Feyenoord ook nog wel een kans op 1-2. Het kon alle kanten op, maar uiteindelijk schroefde Twente het tempo op de duimschroeven aan. En is de man die terugkeerde in de rust in de tweede helft in de elftal van Twente. Hij, dus de geweldenaar, maakte uiteindelijk... vier minuten voor tijd, drie minuten voor tijd, de 2-1. En hield dus de punten in Twente... na een moeilijke en lange middag, zeg maar. Bas Ticheler praat erover met de trainer van Twente... Michel Prudomba. Opgelucht? Ja, opgelucht, ja. Je kan het zo zien. Maar je moet niet uh, een paar zaken vergeten. Uh, ik denk dat wij de derde uh, topwedstrijd spelen in één-weegtijd. Op Groningen tegen PSV, uh, 20 minuten plus penalty-spanning. En nog vandaag tegen een goed georganiseerd Feyenoord. Dat is niet zo simpel. Het scheelt een slok op een borrel... dat Ruiz weer uh, binnen de lijnen komt. Want er gebeurde wel iets. Ja, absoluut. Er gebeurt iets. Wij kennen zijn kwaliteit natuurlijk... Uh, we hadden op training gezien dat... Uh, ja, hij de indruk dat hij nooit gestopt was. Want dat is echt uh, natuurlijk in hem om, om, om te voetballen. Uh, en daarom had ik hem al vroeger willen gebruiken, maar uh, dat mocht niet. En uh, vandaag had ik de groene licht om voor 15 minuten. Ik heb gevraagd aan de dokter op de bank, mag je hem om 20 minuten gebruiken? <laughs> Ze heeft mij ja gezegd. Dus, uh, en, en je zag direct uh, ja, de andere woorden beter. Uh, enthousiasme in de ploeg, uh, enthousiasme in het stadion. Dus uh, dat, dat was een mooi scenario natuurlijk om hem terug in te brengen. Natuurlijk dat hij nog beslissend is op het eind. schitterend. Maar de trainer moet een beetje bedelen dus bij de medische staf hoe lang Roei mag spelen. Ja, maar je, je, je, dit, dit, met zo'n speler heb je uh, dikwijls een, een verkeerde beeld. Omdat uh, je ziet hem terugkomen op training en je hebt de indruk hij is klaar. Uh, natuurlijk de medische staf bekijkt de reactie in zijn knie en ze, zeggen nee hij mag niet. Dus uh, je hebt dikwijls een verkeerde beeld. Het is een week geweest, uh, want dat zegt u terecht, met drie topwedstrijden die uiteindelijk allemaal de goede kant op rollen voor Twente, maar waarbij de trainer, denk ik, vaker dan eerder dit seizoen met de billen bij elkaar op de bank heeft gezeten. Want dat is toch ook wel het beeld dat blijft hangen, of niet? Ja, maar wa waarom de trainer? Uh, ik ben niet uh, nie FC Twente. Ik ben een onderdeel van FC Twente. Uh, het is zoals u zegt, dus. Je bent blij omdat je spelers heeft die doelpunt gescoord. Nee, spelers spelen omdat het hun job is. En, en spelen voor de club, niet, voor, niet alleen niet voor de trainer, denk ik. En uh, uh, bielen, zoals je zegt, ja, dat deel uit van voetbal. Wij zijn niet tien keer sterker dan die anderen. Maar deze week hebben we alles op het goede en gebracht. Dus mijn opgelucht uit de eerste vraag moet ik eigenlijk veranderen in uh, trots. Ja, absoluut. absoluut. Als ik denk dat uh, je, je ziet dat niet iedereen toch op zijn beste is op dit ogenblik. Dat komt uh, door een aantal kwetsuren. Uh, Bajrami bijvoorbeeld heeft een tijd nodig om terug te komen op zijn beste pijl. En uh, ja, Luc de Jong is gekwetst en je mist En op een moment komt er een, maakt het verschil. Op een andere moment doen die anderen het werk. Wij we grogelen een beetje, uh, maar tot nu toe trekken we onze plan. Michel Preudon in gesprek met Bas Tegelug naar de 2-1 op Feyenoord in het weekend van de Narrow Escapes. Gisteren won PSV ook al moeizaam op van Willem II. Het verschil tussen PSV en Twente blijft maar één puntje. Tot zo! Het zijn uiteindelijk 43 punten geworden.